Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Pfizer gaat volgende maand flink meer doses aan ons land leveren. Dat zegt minister De Jonge. In april komen er elke week ongeveer een half miljoen vaccins deze kant op. Ruim twee keer zoveel als nu. Inmiddels hebben trouwens ruim een miljoen Nederlanders de eerste coronaprik in hun arm gehad. Het is even onrustig geweest bij de Gelderdoom in Arnhem. Daar wachten honderd Vitesse-fans met vuurwerk de spelersbus van hun club op. De supporters wilden het elftal een hart onder de riem steken, want door de coronamaatregelen mogen ze niet het stadion in. Op dit moment speelt Vitesse tegen VVV Venlo de halve finale van de KNVB Beker. Op de marinebasis in Den Helder is gisteren een militair opgepakt. Hij zou vorige week een andere militair tegen het hoofd hebben geschopt. Het slachtoffer zou toen tijdelijk bewusteloos zijn geraakt en niet meer hebben kunnen ademhalen. Inmiddels heeft hij aangifte gedaan. Het gaat goed met bakkersopleidingen. Sinds heel Holland bakt willen steeds meer jonge mensen ook taarten bakken en brood natuurlijk. Dat merken ze op de bakkersschool in Middelburg. Voor het eerst hebben ze daar niet één, maar twee nieuwe klassen. Bakken worden betekent ook heel vroeg opstaan. Gaat deze jongen niet gebeuren, hij gaat namelijk zuur deze brood bakken. Deze brood is eigenlijk een iets zuurder brood. Dat vind ik wel het mooiste. Dat kan je gewoon lekker heel de nacht uh... Laten reizen. En dan kan je de dus ochtends ietsjes later uit. Nog wel op tijd, maar wel lekker laat. En dan nog het weer: het koelt vannacht af tot het vriespunt. Morgen zonnig en tussen de 10 en 16 graden. ZFM: verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat Fiede tussen Hilversum en Eemnes... Drie kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie. Tot zover de verkeersinformatie.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 Well, I mean it don't mean a thing if it ain't got that swing. Doobop doobop doobop da doobop da doobop da doobop da doowah. It don't mean a thing. All you got to do is swing. Doobop da doobop da doobop da doobop da doowah. Makes no difference if it's sweet or oh, hot. Just give that rhythm everything you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Doobop doobop doobop da doobop bop doobop da doobop da doowah. It don't mean a thing. If it ain't got that sweet <laughs> don't mean a thing if it ain't got that swing. makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. do bop, do bop, do bop, doo bop, doo bop, doo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 All uh right. -huh. Uh -huh.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 crazy you! when we go to a dance do you think of romance oh no you take a glance at those shiny stockings then come some chick along with great big stockings too you smile and you leave me lonely I'm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 Engels-Belgische uh, gitarist Philippe Catherine. Philippe Catherine had in 1942 uh, is de zoon van een Engelse moeder en een Belgische vader en heeft veel. Uh, in Frankrijk in de jazz scene gespeeld, maar ook in andere landen van Europa. Zoals uh, deze CD waar ik wat van ga draaien: dat is Transparence. Uh, die is opgenomen in, op 24 en 25 november 1986 in de Kalren Toonstudio in Freiburg, in Duitsland dus. Uh, daar horen we naast Philippe Catherine op gitaar.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 clean my ears and talk real fine just like a lady and you'd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 En dan nu snel door met Diana Kroll en haar trio Did I Do.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 Krupa met uh, een nummer van hun cd... Burning He Beat, Jumping at the Woodside. Tot de volgende keer.